When the thunder turns around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 Open. Ooh. Your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger.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 Que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, macarena, eh, Macarena. Que tu, cuerpo tu cuerpo, alegría, Tu cuerpo para la alegría y Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Dit is Omerduiv Nederwit met het NOS-journaal. Het lichaam van Sarah Bagrami, de Iraans-Nederlandse, die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven. De wereldomroep heeft dat via de Iraanse mensenrechtenorganisatie Radi gehoord van de dochter van Bagrami. Die hoorde de afgelopen middag van de veiligheidsdiensten dat de voorbereiding op de begrafenis al aan de gang was in Semnan. Die stad ligt op 400 kilometer van Teheran, veel te ver voor de dochter om de begrafenis zelf nog te kunnen halen. Volgens mensenrechtenorganisatie Radi bewijst de gang van zaken dat Bagrami om politieke redenen is terechtgesteld en niet vanwege drugsbezit. De lichamen van politieke gevangenen worden in Iran nooit teruggegeven aan de nabestaanden om te voorkomen dat die er een politieke manifestatie van maken. Op de A27 bij Breda heeft een bestuurder van een gestolen auto een politiewagen geramd. De agenten bleven ongedeerd. De man reed na de aanrijding door en vloog bij de aansluiting met de A58 uit de bocht. Hij belandde met zijn auto in de vangrail. De politie heeft hem aangehouden.